Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De collega's van RTO Boulevard rouwen om Peter R. de Vries. Het mogen duidelijk zijn, dit is een uh, uitzending waarvan wij hoopten dat we hem echt nooit zouden hoeven maken. Ik vind het gewoon ontzettend verdrietig. Het is een dierbare collega, maar bovenal is er gewoon een geliefde van iemand. Een vader van twee kinderen, een opa. Is niet meer. Vanmiddag werd bekend dat Peter R. de Vries is overleden. Hij vocht een week voor zijn leven in het ziekenhuis na een aanslag op zijn leven. Hij werd neergeschoten bij de studio van RTL Boulevard. Een laffe daad noemde premier Rutte de aanslag. Dit is het bericht waarvan we als Nederland hoopten dat we het niet zouden krijgen... Er gaan honderden extra militairen naar Limburg om daar de slachtoffers te helpen van de wateroverlast. Het zuiden van Limburg is zwaar getroffen. En nu trekt het water verder de provincie door, zegt verslaggever Martijn Bink. Ja, precies, want die twee grotere rivieren hier in de regio, de Maas en de Roer, die hebben hun hoogste stand nog niet bereikt. Al dat water gaat nu richting Noord-Limburg en daar zijn ze ook in hoogste staat van paraatheid. In Roermond worden daarom vanavond al mensen uit voorzorg uit hun huis gehaald. Het kabinet heeft over een uur een crisisoverleg. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn inmiddels in Valkenburg om mensen daar te ondersteunen. Ook in onze buurlanden zijn de problemen groot. In België zijn zes mensen omgekomen. In Duitsland zijn tientallen doden gevallen door het hoge water. En festivalorganisatoren stappen toch niet naar de rechter. Ze zijn boos over de strengere coronaregels en wilden de festivalzomer via de rechtbank proberen te redden... Nu blijkt dat ze eerst in gesprek gaan met het kabinet. En als dat tot niets leidt, stappen ze alsnog naar de rechter. De laatste bergrit in de Tour de France is gewonnen door Pogacar. De gele truidrager kwam solo aan. Door de overwinning is Wout Poels de bolletjes trui kwijt. De trui voor het bergklassement. Het weer vanavond en komende nacht blijft het overwegend droog. Alleen in het zuidoosten valt nog een bui. Zuid-Limburg is hierdoor nog niet af van de extreme wateroverlast. Morgen wordt het overal droog, breekt de zon door en wordt het zo'n 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog steeds een paar hele lange files in Noord-Holland. Onder meer door een ongeluk bij de Koentunnel op de ring van Amsterdam. Het staat daardoor vast tussen knooppunt de Nieuwe Meer en de tunnel. Er is een tunnelbuis dicht. De vertraging is een half uur. Op de A5 heb je daardoor ook nog 20 minuten op onthoud... richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10... Verder is de A9 van Amstelveen naar Alkmaar nog altijd dicht tussen knooppunt Velzen en Beverwijk Oost. Vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd. Het verkeer naar Alkmaar kan omrijden via de Velzertunnel in de A22. En dit veroorzaakt ook nog oponthoud op de N202 en de N208. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een, een optreden kunnen zijn. Een live optreden vandaag. Maar dat zit er vandaag wederom niet in. Voor de tweede keer heeft hij de handdoek in de ring moeten gooien. Kai, uh, Hij zou vanavond komen tussen 8 en 10. Uh, ook onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... Maar uh, het is wederom weer even gewoon mislukt. En uh, wat dat hier precies is, dat uh, zullen we dan uh, terzijde tijd uh, nog willen horen, ja. Het heeft iets te maken met, uh, met een bezoekje ergens uh, brengen. En dan uh, ja, zijn er nogal wat mensen die hier en daar nog wat met, uh, met de buikgriep uh, te maken heeft. Ja, en dan is het uh, gauw gebeurd. En moet Kai in quarantaine, want dat is eventjes uh, wat er gebeurd is in het kort. Uh, en het was al een keer eerder uh, dat we het uh, uit hebben gesteld. Maar goed, uh, hij uh, komt vanavond niet. Wel uh, wat we gaan doen, want het is vandaag... Uh, eens even kijken. 15 juli. Welkom bij deze Alternative FM. Dus ik begon al met een uh, heel verhaal over Kaai. Uh, maar goed, uh, we zijn uh, straks uh, tussen 8 en 10 natuurlijk met uh, uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf bezig. Uh, het eerste nummer was van Joff, of Jef, Wild, hoe je het maar noemen, wilt, uh, En die komen uit Limburg. Uh, dat is nou net een provincie waar uh, het op dit moment niet helemaal goed gaat... Je hebt het uh, in het nieuws al het een en ander kunnen horen. Ze hebben daar uh, leeslaarzen nodig... of uh, moeten hun uh, pijpen van hun broek op gaan rollen. Ja, dan is het een beetje nog wel erg schertsend uh, bedoeld. Maar je zal het nog maar zitten uh, met uh, hoogwater. hoogwater. Uh, dus uh, een kleine hard dream voor Joff, uh, Wild en Daydreamer... dat laatste nummer wat ze hebben uitgebracht. Uh, uh, deze is ook al een tijdje onderweg en wordt al veelvuldig gedraaid. Ook in uh, de, de buurt, in de zenders hier in de buurt. En dat heeft ook alles te maken met het, een beetje het zomerse karakter van, uh, van het nummer. Sunburn van Anna. ...laatste album van I took Your Name. Uh, dat is het altijd het voordeel als je dan tussen 7 en 8... ...nog iets hebt van een eigen uur Alternative FM... ...want dan kun je ook nog iets buiten de provincie draaien... ...want straks tussen 8 en 10 is het een beetje alleen maar... ...in het teken van de provincie Noord-Holland. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf komt er dus voor jullie betreft ook aan... Um, uh, daarop uh, voortbordend over live muziek. Uh, ik zei al, begin van, uh, van dit uur, Kai komt niet. Uh, maar 26 augustus, dan is het uh, voor de derde keer dat we hem uh, proberen te strikken hier in uh, de uitzending. Maar we hebben nog meer nieuws. Want uh, ook vandaag uh, komt er nog eentje bij in het rijtje van uh, live muziek. Op 5 augustus, als David Molenburg uh, ook uh, mee gaat uh, doen met dit uh, programma hebben we ook iemand die uh, live uh, komt spelen. En dat is één Kasper, die komt ook uh, spelen. Dus dat, dat uh, doen we op 5 augustus. Dus er zit uh, wel degelijk nog een beetje uh, muziek in. De, uh, uh, ja Als het gaat om live muziek met uh, akoestische gitaar en dat soort dingen. Uh, ze, zit dat er ook aan te komen. Uh, of het uh, ook met uh, Chris van de Ploeg. Want dat is de man die achter iTook Your Name schuil gaat. Of we dat ook nog uh, kunnen regelen. Dat is vers 2, want ja... Hij moet wel allemaal uit uh, Groningen komen. En voor een uh, ja, uh, moet je het, uh, moet je het uh, doen. Want een andere manier om je ergens uh, mee te strikken... Uh, is er niet. Uh, daarvoor hoorde je trouwens, Anne met uh, Sunburn. Uh, een van de, de nummers die ik eigenlijk bijna over het hoofd zie. Ik heb hem er nog net even gauw uh, tussen gepriegeld. Is dit uh, nummer van Precursor? Verdient hij wel hoor. Want het is gewoon een mooi nummer. En uh, die had dus net zo goed in uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf kunnen zitten. Want iedereen komt namelijk uit Haarlem. Het is eh uh, laatste human. Gonna stop you, just go and take it. Komt hij uit Rotterdam? Maar resideert hij in Nijmegen. En ik geloof dat hij twee, jaar geleden, of twee of drie jaar geleden voor het laatst is geweest. En daarvoor nou, was het ergens in 2014-15. Uh, Colin Hoeven met the One of a Kind is de uh, laatste single die hij heeft uitgebracht. Daarvoor hoorde je Precursor. Um, Kirijn Voorhoog zit daarachter en uh, we hebben hem wel eens eerder en, uh, op de korrel uh, gehad, deze man. Want toen was hij nog uh, eigenlijk uh, deelnemer van de Rob Agda Award. Deze dame is ook geweest onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dat is Sterre Weldering uit Alkmaar en In a Strange Way. I get scared of the dreams I get. I know they're not real, but my head only over. Is so fast doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo. There was good grass diet Het op het verlanglijstje hoor. Om uh, hier uh, te komen. Als het gaat om het spelen van een aantal nummers. Deze palbond. Uh, nieuwe single van hem: Sunset Blues. Of tenminste eigenlijk de laatste. Die hij een paar weken geleden, geleden heeft uitgebracht. Uh, uh, Sterren Weldering hoor je ervoor. Dat is alweer iets langer uit. Uh, ik uh, denk alweer een week of vier, vijf. Dat hij al uh, min of meer. Uh, Loopt uh, in a strange way. Um, Sterre is ook bezig met uh, een EP... die uitgebracht uh, nog uh, moet gaan worden. Uh, dat zal waarschijnlijk nog dit jaar zijn beslag gaan krijgen. Nou, een dame die uh, ook uh, te horen is uh, geweest... als het gaat om 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... wat straks uh, tussen 8 en 10 uh, gaat uh, beginnen. Maar ook in de polyframe zit. Het is wel een heel leuk blokje. Want uh, de dame in kwestie heet Megan Fleur... Dat is haar eigen werk en straks hoor je de band waar ze ook nog in zitten, want die zitten meteen achter. Um, dit was de single die zij zelf heeft uitgebracht. Dat nummer dat heet Dancing Dead Lions. Dancing down the lines Dancing down the lines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 een sampletje in, lijkt het wel. Of iets wat ik herken... uit een echte klassieker... die normaal gesproken uit de top 2000... aan zou treffen. Bij deze single van de Polyframes. Simple Souls heet het nummer. Daarvoor hoorde je trouwens Megan Fleur. Ook een onderdeel van deze band. Maar dan, kijk dit bedoel ik. Deze sample, die bedoel ik. En Megan Fleur hoorde je daarvoor... met Dancing Den Lies. Ik moet dan denken aan dit nummer... Heb je hem? Ja, er zat toch wel degelijk een, een klein beetje Blue Oyster Cult uh, zat er, uh, in. Ik, als ik uh, dit uh, ga voorstellen bij, uh, bij de jongens op uh, dinsdagmorgen, dan uh, word ik gevierendeeld. Of uh, met pek en veren door het dorp heen uh, gesleept. Maar dat lijkt me niet uh, heel verstandig. Ik weet niet of ik dat bij Gerloogman nog eens een keer een beetje doorheen uh, kan krijgen: het nummer van Blue Oyster Cult en The Reaper. Maar goed. Uh, het, zat er een beetje, ja, het, zat, het zat er een beetje in. Simple, uh, simple sounds uh, van, de, van de polyframes. Uh, hey, ik denk dat, is, dat heb ik wel eens eerder gehoord. Maar goed, uh, we gaan uh, weer verder. Lights by the Sea. Ook een, uh, een tweetal wat uh, uit Breda komt. En wat ik meen ergens in juni uh, geweest is afgelopen maand. Uh, een van uh, de nummers die ze volgens mij uh, denk ik net niet gespeeld hebben. Hij had er niet bij me staan hoor, eerlijk gezegd. Het is uh, dit nummer Crimson Sugar Light by the Sea?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 The morning light till the sun will rise and we're still excited. Oh oh, I am too drunk. On. Oh oh, I am too drunk. On. Oh oh, I am too drunk. Oh oh, am too drunk oh oh, drink with me tonight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 Before me, my focus is slipping, and dazzled daydream drifting down. So many things I should be doing, but I'm stuck in what to do first. more living life letting go oh my i got carried Een soort momenten van uh, Alternative FM. Kan je dus nog even een beetje smokkelen met de muziek? Straks niet meer hoor, want dan uh, moeten er echt alleen maar Noord-Hollandse spullen erin uh, komen te zitten. Hidden Giants, uh, die komen trouwens niet hier uit uh, de provincie vandaan, maar ik geloof ergens buiten. Uh, in het blokje van drie is zo waar, want die mensen op die webcam uh, die bij ZFM Zandvoort uh, zitten te kijken... die denken van waar is die presentator in godsnaam gebleven? Nou, die was even gewoon buiten een bakje koffie aan het drinken met de technische dienst. En op dat moment uh, uh, kwamen we ook nog twee presentatoren van dienst... Uh, voor 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf ineens aanzetten. Ja, dan is het toch wel weer tijd om eens eventjes weer een kijkje te nemen... in die studio uh, van uh, gaat en functioneert het allemaal. Ja, tuurlijk. Um, Hit the Giants, dat was de laatste. Daarvoor hoorde je Adrian Kraft met uh, Drunk. En daarvoor uh, Like by the Sea uh, met uh, Crimson Sugar. Dus dat uh, waren de momenten van het uh, blokje van drie... Um, ja, ik uh, zit even met, uh, met de tijd uh, te kijken. Want ik, uh, ik heb zoiets uh, van... Ik ga eens even een beetje lekkere Progrok uh, draaien. Maar die duurt bijna acht minuten. Dus ik moet dit even weer een beetje vol uh, kletsen. Uh, en wellicht dat uh, beide uh, presentatoren van dienst... Uh, denk ik wel weten over uh, welke band het hebt. Want uh, uh, progrock betekent semi-stereo. Ja, uh, die komen hier uh, ook uit uh, de provincie vandaan. Uit uh, nieuw vennep Amsterdam. Daar komen ze vandaan. Uh, dan zijn, ze hebben twee singles uitgebracht die ze net niet goed genoeg vonden om op een album te brengen. Maar ze vinden het ook weer zonde om ze ergens te, te laten liggen. Dus uiteindelijk hebben ze besloten om dan ja, een aantal singles ervan uit te brengen die buiten dat album om is uitgebracht. Uh, Eén van die twee. Uh, want uh, er is ook nog een andere. En uh, dan moet ik weer eventjes weer vakkundig gaan bijpakken. Welke dat ook alweer was. Uh, dat is even geweest. Uh, ik denk uh, Leap Into Flames. Uh, zomaar. Dat is uh, een van, de, van uh, de, de, de nummers die ze hebben uitgebracht. En 25th Frame. Dat is het nummer wat je tot aan het nieuws van 8 uur en daarna gaan we 2 uur uh, lekker um, 3 voor 12 noord-holland vloedgolf uh, doen met sowieso twee tellen gesprekken, dus dat uh, kan uh, best nog interessant uh, worden.